Historia Animalium 597b Sowieso zijn het alle kromklauwige vogels met een korte hals en een brede tong die graag imiteren. Ook de uit India stammende papegaai die men in mensentong toeschrijft, behoort tot deze soort. Hij wordt nog uitgelatener wanneer hij wijn gedronken heeft. En dit is dan een Nederlandse vertaling van een Duitse vertaling van de oorspronkelijke Griekse tekst. Um, het probleem wat er natuurlijk uh, zit is dat er twee vertalingen tussen zitten, tenminste en het cruciale punt hier in uh, de interpretatie van deze tekst is uh, het woord wat komen te staan is voor uitgelaten het gaat hier dus over een, uh, een vogel die door Aristoteles beschreven wordt als hebbende een korte hals en een brede tong Wat natuurlijk dicht tegen de mensensoort aan zit en aan de andere kant Um, de, het verband wat gelegd wordt tussen het uitgelaten zijn en het drinken van wijn wat natuurlijk ook een, een constatering is naar de mensensoort toe. Die verbinding met uitgelaten en wijn vindt niet zijn oorsprong in Aristoteles. Het woord uitgelaten is eigenlijk later foutief toegedicht aan de term die Aristoteles in feite gebruikt. Maar het is wel de, de, de vertaling die geschiedenis gemaakt heeft... en die de hele symboolontwikkeling van de papegaai... Eh, eigenlijk op een cruciaal punt geraakt heeft. De geschiedenis van het uitgelaten zijn is eh, heel erg lang. Eh, de vroegste tekst die, teruggaat, die echt teruggaat op Aristoteles in de middeleeuwen... is die van Thomas van Kant en Pre, Die beschrijft in zijn... De natura rerum beschrijft die Aristoteles een tekst als volgt: zoals Aristoteles zegt, drinkt de papegaai met genoeg wijn en dan is de vogel erg wellustig. Hij zegt, het zal geen wonder zijn dat hij met genoegen wijn drinkt, want hierin zit de wellust. Dus hier is het onmatig. ...of het uitgelaten zijn van de papegaai... ...al gekoppeld aan wellust. Die lijn van de wellust die zal zich nog wat sterker uitdrukken... ...in latere teksten. Je kunt het bijvoorbeeld vinden bij Conrad van Megenberg... ...een uh, Duits dichter. Die heeft het over... Um, ...die citeert ook Aristoteles... ...ook weer uit overgeschreven teksten. Arto Aristoteles zegt dat de papegaai graag wijn drinkt en dat hij een onkuise vogel is. En dat is geen wonder, want de wijn is de oorzaak van de onkuisheid. Aristoteles zegt ook dat wanneer de vogel dronken wordt van de wijn, dat hij dan graag naar maagden kijkt en dat hij in hun aanblik zeer opgewonden raakt. Um, hier is die lijn van... Um, Zoals het vanuit de Duitse vertaling blijkt het uh, uitgelaten worden, wel op een hele specifieke manier ingevuld. En de vraag stelt zich dan natuurlijk van: wat heeft er nu eigenlijk bij Aristoteles gestaan? Um, de, de, de Latijnse tekst van Aristoteles die spreekt van luxuriosus. En luxuriosus. Dat uh, heeft een dubbele betekenis. De tweede betekenis van Luxuriosus is dus inderdaad wellustig, buitensporig. Maar de eerste betekenis is onmatig. Wat dus ook veel beter aansluit bij het uh, denken van Aristoteles in de Griekse cultuur. Aristoteles zal niets op het oog hebben gehad wat te maken heeft met de wellust. Maar met de onmatigheid. Zo heb je hier dus een heel aardig voorbeeld van hoe een, uh, een, een vertaling... Ik wil niet zeggen een verkeerde vertaling, maar toch een verkeerd accent op de vertaling, enorme gevolgen kan hebben voor de verdere geschiedenis in de westerse cultuur. Waar Aristoteles nog echt spreekt over onmatigheid, krijgt het hier wel een hele sterke seksuele bijklank. En dat is met name zo interessant, omdat juist die papegaai door de hele christelijke uh, duiding van uh, zijn symboolinhoud. Uh, uh, nu juist. Uh, gekoppeld is aan de Maria, de Maagd Maria. Uh, en dat dan ongeveer vanaf de 6e, 7e eeuw. via een hele merkwaardige verbinding. Um, wanneer Isidorus van Sevilla, een uh, kerkvader, filosoof, begint. Met het verzamelen van gegevens, theorieën, wetenschap van de klassieke oudheid. stuit hij op de papegaai. Hij heeft er waarschijnlijk nooit enigszins gezien. Zoals weinig middeleeuwers een papegaai gezien zullen hebben. Maar hij weet dat die bestaat uit onder andere de bron van Aristoteles. Hij vindt waarschijnlijk, hij moet hem gevonden, want hij citeert een tekst van Martialis. En Martialis is een, nou laten we maar een schuinschrijver noemen, een lichtelijk scrabeuze schrijver, dichter, satiricus. En deze Martialis, die heeft een klein gedichtje geschreven over de papegaai, dat ongeveer parafraserend luidt. Um, het word, tekst wordt gesproken door de papegaai van uh, Caesar. Het gaat over Caesar. Um, ik kan alle namen leren die u maar wil, maar A.V. César, Caesar, kan ik zeggen wanneer ik, kan ik van nature uit zeggen. Dat wil dus zeggen dat een papegaai kan leren wat hij maar wil, dat is in feite een bandrecorder. maar A.V. Caesar kan hij al zeggen wanneer hij uit het ei komt, nog voordat hij een mensenstem gehoord heeft. Nou, als Isidorus van Sevilla, een christelijke filosoof... deze tekst leest, zal hij natuurlijk iets anders gedacht hebben. Hij spreekt het niet uit, maar een eeuw later ongeveer... misschien twee, is moeilijk te zeggen, precies... Um, menen ze dat Martianus natuurlijk een fout gemaakt heeft. Hij was immers een heidense dichter. En hij zal niet... A.V. Caesar gesproken hebben, maar hij heeft natuurlijk A.V. Maria gesproken. En dan krijg je dus de verbinding dat een papegaai alles kan leren wat je maar wil leren, maar van huis uit, dus van zijn ei uit, spreekt hij A.V. Maria. Nou, dat is natuurlijk heel erg grappig. Um, als je gaat kijken van waar in de Bijbel het A.V. Maria verschijnt, is dat natuurlijk bij de annunciatie. De aankondiging van de onbevlekte ontvangenis of alles wat daar zo bij hoort. En dan krijg je dus een hele sterke relatie te liggen tussen de aartsengel die de vreugdevolle boodschap aan de maag brengt en de papegaai die dezelfde woorden spreekt als de engel die de boodschap brengt. Het is tweemaal Ave Maria. Dus dat moet iets met elkaar te maken hebben. Zo wordt dus via een uh, vrij eenvoudige omzetting van een, uh, een heidens uh, gedicht, een heidens uh, leefwereld, het, uh, de papagai um, opgenomen in uh, de christelijke leer. Via gewoon een persoonsverwisseling en een beter lezen van uh, wat gegeven is. Um, die verbinding die de papegaai nu eenmaal gekregen heeft tussen... Uh, papegaai en de Madonna, die wordt uh, verder versterkt via een uh, flink aantal bronnen en die zal uiteindelijk uitkomen bij een van de beroemdste schilderijen uit de middeleeuwen, vroege renaissance, de Van der Palen Madonna van Jan van Eyck. Er um, zitten een paar stapjes tussen die het werk gedaan hebben voor Jan van Eyck in feite om zijn papagaai te kunnen gebruiken bij de Madonna. En een van de teksten die het uh, gedachtenwereld van Van Eyck het beste verwoorden, is een tekst van uh, Konrad van uh, Wurzburg, een Duits dichter die een lofzang geschreven heeft op de Allerzaligste Maagd. Een tekst die geschreven is in de buurt van 1270 ongeveer. Conrad uh, heeft hier in dit gedicht te vertellen dat uh, het uh, papegaaienkleed, zijn vederkleed, zo groen is als gras. Hier moet je moet er dus even bij opmerken dat een en dus laten we zeggen tot het feitvak, uh, tot ongeveer 1500, dat daar uh, niets anders bekend was aan het papegaaienwerk als uh, de Indische papegaai, dat wat wij tegenwoordig een halsbandparkiet noemen, die is dus gedevalueerd. De kleurrijke papegaai zoals wij die kennen... ...komen pas ongeveer na 1500. Met Columbus komen die pas mee. Conrad heeft het dus over een groene papegaai. Zo groen als gras. En dat gras, dus het verenkleed van de papegaai... ...kan niet bevochtigd worden. Het water parelt af van zijn verenkleed. Zo'n soort beeld als een eend die onder water duikt... ...en het water van zich af laat glijden. Het kan hem niet raken. Daarmee vergelijkt hij nu in dit gedicht uh, het vrome gemoed van de maagd. En hij houdt zo een metafoor voor aan uh, de jonge maagden... ...die, zoals hij letterlijk zegt, nimmer geraakt mogen worden door de liefdesvloed nog geen haar groot. Het liefdesvocht moet aan hun afparelen, ze mogen niet geraakt worden door het mannelijk zaad... Dus hier zien we een hele letterlijke, hele directe verbinding tussen het maagd zijn van de Madonna en het symbool dat de papegaai uh, eigenlijk verbeeld. Dus via een lijn uit de Grieks-Romeinse oudheid, Martialis, omgeduid vroeg in de christelijke middeleeuwen, wordt hier nu de laatste eindjes in elkaar geknopt en krijgt de toevallige verbinding vanuit Martialis een... Uh, een soort uh, logisch verband met dat wat de Madonna is, de maagd. Als we nu naar het schilderij van Jan van Eyck krijgen, wat uit uh, ongeveer 1432 is, dan zien we daar uh, in het hart van het schilderij een groene papegaai zitten. Dus laten we zeggen, echt een middeleeuwse papegaai. Wanneer we boeken pakken over dit schilderij, wat ook een van de beroemdste schilderijen is die Jan van Eyck gemaakt heeft... dan wordt nu precies dit groene centrum verzwegen, alsof het er niet zit. Terwijl de papegaai door Christus vastgehouden wordt, die bij de Madonna op schoot zit. En de papegaai rust voor het hart van de Madonna. Op de diagonale van het schilderij. Dus het is een, letterlijk het hart van het schilderij en ook de hart van waar het schilderij over gaat... Um, ...via de zojuist geschetste lijnen kun je begrijpen... ...dat um, wanneer je zegt dat de papegaai naar de Madonna verwijst... ...dat het nog lang niet ver genoeg gaat... ...je kunt nu zeg, zeggen dat de papegaai staat voor het maagd zijn van de Madonna... ...en zelfs voor de verbinding tussen het maagd zijn en moeder zijn tegelijkertijd. Dat kan dus niet in de normale orde van de natuur... Maar het is dan ook de Madonna. Madonna valt buiten de wetten van de natuur. Het is dan ook een wonder. Net zoals de papegaai ook een wonder is. Hij maakt gebruik van taal. Hij kan spreken. Wat ook tegen de regels van de natuur is. Dus waar de Madonna... Dat wat de Madonna overkomen is... Tot een wonder gerekend kan worden. Zo kan ook dat wat de papegaai kan. Het spreken. Ook als een wonder gezien worden. En zo verbinden ze dus eigenlijk een aantal zaken uit een heel diep verleden via een heel ingewikkelde weg van vertaalfouten, verkeerd lezen, onduidingen toevallige verknopingen uh, vindt hier een soort uh, rustpunt uh, ja, komt hier een soort rustpunt te liggen in het uh, eindpunt, ook een eindmorene van een uh, enorme traditie van 10, 15 eeuwen denken over dat wat waarneembaar is in de natuur um, Parallel hieraan, Echter, moeten we terugkomen op de vertaalfout die gemaakt is bij Aristoteles. We hebben nu de officiële lijn, de christelijke lijn, een beetje geschetst. Waarbij de dus voor de maagelijkheid van de Madonna staat, de maagelijkheid en het moederschap van de Madonna. Aan de andere kant zien we zich een soort onderaardse lijn ontwikkelen, die ook al heel vroeg begint. Die is ook al terug te voeren op de tweede, derde eeuw voor Christen, na Christus maar die door de eeuwen heen steeds sterker vormen gaat aannemen. En dat is dan, laten we maar zeggen, de rode lijn. De lijn die niet, de, niet, zich niet betrekt tot het maagd zijn en het moederschap... maar meer de illegale lijn van, of het christelijke context gezien... de illegale lijn van de seksuele wellust. Die lijn krijgt een steeds sterkere invulling... En die zal zijn hoogtepunt vinden wanneer Columbus dan ook uh, feitelijk zijn papegaaien gaat meebrengen uit Amerika. En dan zitten we zo rond 1400, 1500. Uh, dan verschijnen dus de echte grote papegaaien op het toneel. Het is moeilijk <coughs> te denken van hoe die papegaaien dan gekoppeld worden aan seksuele wellust. Maar uit een aantal clichés zoals wij die uh, nog wat steeds uh, Hanteren, laat zich voorstellen dat uh, uh, zeelieden, havenlui, noem het maar op, uh, papegaaien meevoeren uit verre landen en dat die papegaaien terechtkomen in havenwijken, bordelen, etc. Het is natuurlijk een cliché, maar uh, dat is niet van belang. Het gaat over de voorstellingswereld uh, van uh, mensen en niet over feiten. Zal het zo ver komen dat um, de papegaai als een soort um, uithangbord voor bordelen komt te staan. Wat uh, een aantal jaren terug misschien het rode licht nog wel was in de bordelen, Heeft in die tijd uh, de papegaai model gestaan voor, um, als een teken voor dat wat daar binnen te halen viel. Uh, hier is dus de koppeling van... Um, papegaai zijn en het verbeelden van de wellust, van de vleeselijke wellust... feitelijk geworden. Aan de andere kant bestaat dan natuurlijk nog... de verbinding tussen de papegaai en de Madonna. Dus tussen de maagdelijkheid en het moederschap. Deze twee lijnen staan natuurlijk loodrecht op elkaar. De ene lijn krijgt de overhand op de andere. En zo rond 1600 moet er uh, een omslag plaatsvinden en krijgt de wellustlijn... de rode lijn, zullen we maar zeggen, de overhand... en moet dus noodzakelijkerwijs de Madonna wijken van het toneel. Het aardige is dat dat ook in um, een werk van um, Maarten van Heemskerk... een Nederlandse schilder uit de 16e eeuw... dat daar uh, waarneembaar is. Hij heeft in 1532, 1534 een schilderij gemaakt... wat in Haarlem hangt... in het uh, Frans Hals Museum. Een beroemd schilderij van... Uh, Lucas die de Madonna portretteert. Um, ooit moet... boven dit uh, schilderij... wat nu rechthoekig is... een stolp hebben gezeten. Een soort klokvorm. De, de klok is verdwenen. En in die klok heeft... zoals blijkt uit uh, natekeningen van het schilderij... gravures die gemaakt zijn van het schilderij een papegaai gezeten. Uh, toen Van Heemskerk het schilderde... moet het uh, absoluut verwezen hebben... naar de magelijkheid van, van de Madonna... die tenslotte daaronder... poseerde voor Lucas. Wanneer nu echter het symbool... een andere duiding heeft gekregen... door de tijd heen, dus laten we zeggen... Zo rond 1610 moet dit een feit zijn geweest, kan die paperei niet gehandhaafd blijven boven dit schilderij. En het, de stolp is er dan ook afgezaagd. De madonna kan niet opgezadeld worden met een, een rood licht boven haar. Dus een, de een connectie tussen een ongehuwde maagd en een hoer. ligt natuurlijk wel heel erg, dicht voor de, heel erg dicht bij de hand voor de criticasters. Dat, dat kan natuurlijk niet. En daarom moest de papagaai wijken. Die rode lijn, die zet zich dan voort in de geschiedenis. Die wordt wat gedifferentieerder in de 17e eeuw. Waarbij de papagaai dan vooral verbindingen aangaat met het, de, de, de, de, de huisvrouwencultuur. Dus niet met hoeren, niet met maagden maar juist een soort huwelijk tussen die twee. De, de huisvrouw. En er wordt voorzien van een enorme hoeveelheid de moraal in de buurt van Jacob Katz. In de 18e eeuw is die meer decoratief element. Maar in de 19e eeuw zien we met name die rode lijnen weer naar boven komen. Zonder dat die feitelijke kennis uh, aanwezig kan zijn. Het is dus vergeten kennis, vergeten symbolen inhouden. Maar die toch nog uh, bestaan. Het is merkwaardig dat uh, in ongeveer dezelfde tijd. Uh, zowel de schilders uh, Delacroix als Coubert. Uh, een dame schilderen met papegaai. En over de aard van die dames. Um, is geen twijfel mogelijk. Um, bij um, Manet bijvoorbeeld zien we een uh, schilderij van dame met papegaai. En alles wat die dame duidt naar haar geaardheid, of naar haar geaardheid, naar haar uh, bezigheden. Verwijst naar een, uh, de prostitutie toe. Hoe een bandje om haar nek, een geschilde vrucht uh, onderaan uh, de statief van de papegaai op zit, de gevallen vrouw van Adam en Eva. Uh, dus hier is duidelijk dat. Uh, die lijn niet verloren is gegaan. We vinden het ook bij uh, Delacroix, een courtisan met een uh, naakte courtisan met een papegaai uh, in haar handen. Hetzelfde verhaal bij Coubert. een naakte achteroverliggende vrouw die overvlogen wordt in feite door een papegaai. Die drie schilderijen zitten vrij dicht bij elkaar in de tijd. En op dat moment vat Flaubert het thema ook op. En dan krijgt hij een hele andere invulling, maar ook de verbinding tussen een vrouw en een papegaai. En dus waar oorspronkelijk de papegaai gekoppeld is aan uh, de Madonna... in de christelijke geloof, christelijke cultuur... Uh, blijft die lijn zich doorzetten. De papegaai hoort bijna per definitie bij vrouwen. In alle afbeeldingen die ik heb verzameld... door de loop van de jaren heen van papegaaien, uh, zeker 99,9% uh, staat naast de papegaai een vrouw afgebeeld. De papegaai hoort bij vrouwen. En als het een man is... Is het is meestal homoseksueel. Het gaat dus over een soort uh, anders zijn dan het clichébeeld van um, ja, wat men zo is. Wanneer er dus in de 19e eeuw um, dingen gebeuren met de papagaaien die men eigenlijk niet kan weten... ...vergeten bronnen hanteert, dus laat, je moet bijna geloven in een soort uh, onbewuste van de cultuur... ...wat natuurlijk niet kan, maar toch gebeurt het. En die, die verbinding tussen uh, die zeg maar en de papegaai, absoluut vergeten kennis. Um, Iets soortgelijks kunnen zien in de moderne tijd. Als we nu gewoon uh, om ons heen kijken wat we waarnemen over uh, waar verschijnt de papegaai in onze cultuur. Dan zijn we natuurlijk een aantal lijnen. Maar een van de dikste lijnen die dan lopen is toch uh, de papegaai die uh, zich toont in de vorm van attributen die heel direct naar vrouwen verwijzen. Denk maar aan uh, broches met papegaaien, oorbellen, badpakken, ondergoed, dat soort zaken. Genau. Zetten. wat er nu zo gebeurd is met die papegaai in de geschiedenis. En we kijken bijvoorbeeld wat er in elkaar gedacht is rondom de papegaai, zo op het moment in de geschiedenis rond 1300. Dat is het moment dat dus eigenlijk bijna niemand de papegaai gezien heeft en dat alles wat er bekend is over die papegaai, dat dat van horen zeggen is. Dan komt er een beeld uit wat, zich, wat ik geformuleerd heb in een boek waar ik over dit onderwerp geschreven heb en dat is volgens luid. Dus omstreeks 1300 is er een papperein elkaar gedacht die op het water lopen kon, die de moedermaagd van natuur groet, die boven vrouwen uitvliegt, ...en zo schaduw vormt om hen te beschutten tegen zon... ...die als een spiegel is voor het vrouwelijk geslacht... ...zo glansrijk zijn verenpak... ...die sterft wanneer het water zijn huid aanraakt... ...die een ziener is... ...die drie of vijf tenen heeft... ...als mede in een kop als een blok steen... ...die zichzelf verleidt in de spiegel... ...die meer van vrouwen kan hebben dan van mannen... ...die geen naar jonge maagden koekt die wijn drinkt, die wulps is, die gemakkelijker vloekt dan bid... die een lied aanheft, wanneer het hem zint en nog veel en veel meer. In anatomie dus, welke meer zegt over de mens... dan over het beest om de, de tak. Het is de boekenpapegaai die de mens bezingt. In uh, dit citaat wordt dus gesproken over een uh, boekenpapegaai. En daar bedoel ik uh, eigenlijk mee dat een middeleeuwen zo mens tot uh, 1500 ongeveer, nooit een papegaai in levende lijve gezien heeft. En dat alles wat men er dan over weet, of de geleerde erover weet, dat het ergens gelezen is en dat het in feite gaat over een opstapeling van uh, de papegaai toegedichte kwaliteiten en dat die feiten nooit uh, getoetst zijn aan de werkelijkheid. Zo'n boekenconstructie, een constructie uit een leescultuur, zegt dus in feite meer over de mens zelf, die die dingen in elkaar haakt, dan over de papegaai die op een tak zit. Maar dat is, de hoort bij de middeleeuwse cultuur. Dat is een cultuur die meer naar binnen gericht is dan naar de feiten om hem heen. Het gaat over iets anders dan dat wat je ziet. Maar... Daar komt verandering in natuurlijk geleidelijk aan, zo Albertus, Albertus de Grote, een filosoof uit de 12e, 13e eeuw. Dat is een van de eerste filosofen die naar buiten gaat kijken of het ook klopt wat hij gelezen heeft. Die is dus een soort toetsingsmechanisme gaat inbouwen en uh, ja, dat is natuurlijk van groot belang. En dat is de opkomst van empirische wetenschappen bijvoorbeeld, en een heel primitief stadium, maar het begint... Uh, maar dat is een uh, eenzame figuur eigenlijk, uh, maar het is wel een lijn die natuurlijk steeds sterker gaat worden. Um in de, de grote grove cultuur, laten we maar zeggen, de achterhoedige in de cultuur, die bevinden zich nog heel lang op het gebied van uh, het napraten van elkaar. Het is letterlijk een mechanisme van het opstapelen van dingen die gehoord zijn en het herhalen en aan elkaar plakken, verkeerd verstaan, verkeerd begrijpen, et cetera. Helemaal los van de feiten die de natuur biedt. Zo rond uh, 1600... Komen dus die papegaaien in grote getale Europa binnen. Die papegaaien worden dan meegevoerd uit verre landen. Lange reistijden. Die beesten gaan dood onderweg. Die mensen weten wat ze eten. De meest rare verhalen gaan over wat ze gegeten moeten eten. Maar het beest gaat gewoon dood. En ze wilden het beest toch bewaren en in een aantal gevallen zijn bekend dat dan de vellen eraf gesneden werden. En dat ze thuis in Europa dan opgezet zouden moeten worden. Maar het probleem is dan dat eigenlijk niemand meer precies weet hoe die vorm dan in elkaar zat. Dan hebben ze wel die jas mooi bewaard, het verenpak, maar wat zit er binnenin? En dan krijgen we dus papagai's die weer terecht zijn gekomen in de schilderkunst. Zoals bijvoorbeeld de schilderij van Jan van Kessel. ...die de wereld uitbeeldt in een cyclus schilderijen. En daarin zien we een papegaai op een schilderij zitten van, nou als je het omrekent, 1,50 meter lang ongeveer. Zo'n lange opgekneden worst, een soort giacometti, uitgekneden mens. Maar dat is wel een, een van de laatste voorbeelden die ik ken, waarin... Uh, dus laten we zeggen, de papagij opgebouwd wordt uit. Uh, tenminste, het fysiek wordt opgebouwd uit uh, de menselijke voorstellingswereld, zoals het opgebouwd is uit de boekencultuur. En uh, na van horen ze zeggen, geconstrueerd beeld van de papagij. Uh, daarvoor zitten natuurlijk vele, vele voorbeelden over uh, hoe papegaaien eruit gezien hebben. hier bijvoorbeeld een plaatje liggen van een, uh, een papegaai uit een 12e eeuwse uh, Engels Bestiarium. En daarin zien we een papegaai staan. Uh, het is dat het eronder staat dat het papegaai is, maar wij zouden hem meer verslijten uh, als een kruising tussen een havik en een eend. En hij loopt op het water, letterlijk. Hij heeft een hele lange spitse bek en ja goed alleen omdat het papegaai onder staat weten we dat hij bedoeld is. Maar... Geen mens zou dat van een papegaai verslijten. Maar hij draagt wel de kenmerken van ja, alles wat men zo over hem heeft, geschreven heeft. Zijn tong is inderdaad breder dan die van andere vogels. En hij maakt gekke geluiden, staat erbij. Hij komt uit India. Ja, het zal wel, maar het is niet te zien. de geschiedenis van de papegaai geschetst. Een van de meest typische zaken aan het probleempapegaai is natuurlijk... vanuit de diepe oudheid dat hij kon spreken. Moeten we moeten daar wel even met een korte zout nemen... want de papegaai waar Aristoteles het over heeft... tot en met 1500, dat is dus feitelijk de... Uh, ...iets wat in de buurt zit van uh, de halsbandparkiet. Nou, die kunnen wij nu nog zo uh, in de kopen of in de dierentuin zien zitten. En dat is absoluut een stamelaar vergeleken bij het spreekgeweld wat we zo krijgen na 1500. Uh, als bijvoorbeeld de uh, grijze, roodstaartpapagaaien uit Afrika binnen gaan komen... Dat zijn dus de echte sprekers. En een groene papegaai, een middeleeuwse papegaai, kan niet veel meer zeggen dan één, twee zinnetjes misschien. En dan is er nog een uitzonderlijk exemplaar. Er zijn wel beruchte verhalen, bekend uit de middeleeuwen. Zo is er bijvoorbeeld een papegaai die de, uh, de oefening van Brouw uit zijn hoofd kon opzeggen. En die was eigendom van een of andere bisschop. En dat is een aardig stukje tekst, dat is toch een regeltje, of 30, 40. Dat is knap werk. Um, wat daarna gebeurt is uh, natuurlijk veel, uh, veel uh, typischer voor uh, papegaaien. Dan komt het echte spreken pas los. En dan komen dus eigenlijk ook de grote problemen van... Uh, ja, wat is spreken van een papegaai? Uh, weet hij wat hij zegt? Natuurlijk weet een papegaai niet wat hij zegt. Dat weten wij ook. En, maar weten wij wel wat we zeggen? Je kunt meteen terugkaatsen. Een papegaai kan niet spreken. Hij praat wel, maar hij begrijpt niet wat hij zegt. Het is eigenlijk meer voor ons interessant dat hij wat zegt dan voor hemzelf. Hij kent de effecten daarvan, hij krijgt een nootje, of hij krijgt aandacht of weet ik wat. En dan zou je, nou met een eenvoudige Pavlov-theorie, kun je daar wat uh, verbindingen in uh, zien. Uh, maar dat is eigenlijk een, uh, een flauwkul theorietje uh, Het gaat erover wat die papagai dan wel zegt en wat het voor ons betekent. En dat is uh, heel interessant natuurlijk... Uh, het herhalingsmechanisme, steeds hetzelfde zeggen. Ik heb nu ook al een paar keer hetzelfde gezegd. Um, stopwoorden. Um, kopiëren, imiteren, dat soort uh, feiten die um, ja, mensen natuurlijk ook hanteert in zijn eigen wijze van doen en spreken de vraag die zich dan stelt uh, is van uh, begrijpen wij eigenlijk wel wat wij zelf uh, allemaal zeggen en hoe zit uiteindelijk die verbinding tussen de gedachten die je ingedraagt en de woordenvloed die je eruit laat lopen uh, en aan de andere kant van uh, zijn er wel eigen gedachten worden die gedachten niet ingegeven door de woordenstroom die uit je mond loopt en dat dus ook door je oren naar binnen want is het niet iets van buitenaf wat onze gedachten vormt of aan de andere kant vormt iets in ons en die gedachten dus, die woordenstroom. Het zijn twee polen aan het verhaal waar ja, die alle twee wel op een of andere manier te verdedigen zijn. zoals bijvoorbeeld een van uh, de theorieën uit de moderne wijsbegeerte Althans een platte versie daarvan. Een uh, gedachte die uh, terug te vinden is in, uh, in, de, in de Franse filosofie van de stelling... dat het uh, moderne subject dood zou zijn, of dood is... En dan krijg je dus dat uh, het ik, het subject, um, dood is. Dus niets anders doet dan herhalen wat al geweest is. Iets wat zich misschien het beste laat illustreren met uh, het postmodernisme. Zowel in de filosofie als in uh, de beeldende kunst. Als we bijvoorbeeld de beeldende kunst, het postmodernisme bekijken. Het schijnt nu alweer voorbij te zijn. Maar dat gaat in, in hoofdzaak over het uh, aan elkaar plakken van uh, stijlfiguren uit uh, vervlogen tijden. En wat is eigenlijk een citatencultuur is. En het klakloos aan elkaar plakken van verschillende stijlvormen. Maar wat dan de inhoud van het werk is, en dus los van die stijlfiguren, de verbinding van die stijlfiguren, daar wordt niets over gezegd. En dat is eigenlijk uh, het grote probleem wat er ligt. van... Um, wat is het inhoudelijke moment dan van al die aan elkaar geplakte citaten. En is dat überhaupt wel? En de vraag natuurlijk meteen erachter kan het ook. We zijn terechtgekomen in een cultuur waar ja, alles bewaard is in boeken, plaatjes. En je kunt tegenwoordig voor een paar honderd gulden hele kunstgeschiedenis om de boekenplank hebben staan. Er zijn enorm veel plaatjes, tv-cultuur erbij. Het plaatje-cultuur geworden, maar wat nu de inhoudelijke gedachte is die achter die uh, plaatjes zit... is uh, ja, in de veelheid van plaatjes uh, weggevallen. We hebben bijvoorbeeld ook geen idee meer van de maat... de werkelijke maat van de kunstwerken. Ja, als je een boek pakt over uh, kunstgeschiedenis... dan is het, uh, het plaatje afgedrukt over één kolom tekst... of twee kolommen tekst. Maar hoe groot het werk in werkelijkheid is... Ja, dat weet eigenlijk uh, geen mensen uit zijn hoofd. Van enkel werk weet je het dan. Van het gros van de... werk is de maat onbekend... En dus die hele boekencultuur, de afbeeldingencultuur zijn eigen leven gaan leiden. En je loopt met een uh, enorme gedeformeerd beeld van de kunst in je hoofd rond. Ja, ook de kleuren zijn natuurlijk absoluut verdwenen. En de meeste van die boeken zijn natuurlijk uh, nou ja, die halen het niet met de kleuren zoals die schilderijen in de werkelijkheid uh, de kleuren die ze in de werkelijkheid hebben. Dus zo kom je te zitten met een soort uh, monolide museum in je hoofd. En is dat nu waar of is dat niet waar? Het is absoluut een soort verbeeldingswereld in mijn leven. En wat daar de implicaties van zijn, dat is bijna niet meer, uh, niet meer te vatten. samen met een vriend een museum gesticht. Een museum dat zich tot doel stelde... Uh, alleen die kunst te maken en te verzamelen... die met papegaaien te maken had. Dus, uh, zowel het verzamelen van het werk van anderen... wat over papegaaien gaat... als het zelf maken van kunst die over papegaaien gaat. Achteraf gezien uh, zit er, denk ik, wat mij betreft... een gedachte achter, een, uh, een vraag naar... Een eis die eigenlijk altijd gesteld wordt aan een kunstwerk... dat een werk op zich moet kunnen staan. Het moet autonoom kunnen zijn. Een schilderij moet voor zich spreken. En dat is een, in mijn idee, ridicule eis die aan een kunstwerk gesteld wordt. Van Wat kan in de wereld op zich staan? Geen mens kan op zich staan, geen kopje zonder schoteltje. Alles verliest zijn betekenis wanneer het op zich gesteld wordt. Zelfs het waarnemen van iets in een museum... Wat daar alleen hangt te zijn op zich staat, is onmogelijk. Iedereen heeft um, afbeeldingen van schilderijen uh, gezien in boeken op de tv, in musea. En dat is onmogelijk omdat dat... Uh, in het aanschouwen van zo'n eenzaam schilderij allemaal plotsklaps te vergeten. En dus wanneer je naar kunst kijkt, kijk je vanuit de, dat wat voorafgegaan is aan dat schilderij naar. En dat wij er zelf van weten naar dat schilderij. Dus die autonomie is een soort schijnautonomie. Het is een autonomie die... Um, doordrenkt is, of een eis... die gelegd wordt op, bij een kunstenaar... die... Um, bijna goddelijke proporties moet gaan aannemen. Alleen, God heeft ooit... uit het niets geschapen. En die arme kunstenaar... moet dan ook uit het niets scheppen. En dat is natuurlijk een heel mooi ideaal. Maar het is feitelijk onmogelijk. Wij leven aan de andere kant... van de wereld. Wij zijn God niet. Wij leven aan kant. Wij zijn slachtoffer van de schepping van God en we maken hem zelf niet. En uit zo'n soort gedachten heb ik, uh, had ik de behoefte om expliciet te stellen dat uh, kunst niet op zich kan staan. Dus ik wilde werk maken wat um, voor de eeuwigheid bij elkaar zou blijven. En wat ligt er meer van de hand dan? Het dus feitelijke museum te stichten waarin de statuten opgenomen is dat uh, de werken ook bij elkaar blijven. Dat de werken eigendom zijn van het museum en niet van mij persoonlijk. Um, het voordeel is dat de werken naar elkaar kunnen verwijzen. En dat er ook letterlijk sprake kan zijn van het naar elkaar verwijzen, het hervatten van thema's, et cetera. het in feite ook weer mechanismen zijn. Maar die ook tot verdieping kunnen leiden. En tot de verrijking van elkaar. Ik denk dat dat een van de meest kenmerkende zaken is die zo rondom mijn beeldend werk zweven. Zonder dat ik wil zeggen dat het een hoofdgedachte is, dus een element. Want in tien jaar weet ik niet meer precies hoe het allemaal zit. Dat ik dus een museum gesticht heb waarom de papegaai centraal staat, ben ik natuurlijk geïnteresseerd in het werk van Marcel Brotaas. Omdat hij gewoon feitelijk een aantal werken gemaakt heeft rondom de papegaai. De titel van het eerste werk is Zeg niet dat ik het niet gezegd heb. De titel van het tweede werk, een aantal jaren later, heet Zeg overal dat ik het gezegd heb. Het eerste werk, zeg niet dat ik het niet gezegd heb, bestaat heel eenvoudig uit een levende paperaai in een paperaaijkooi op een gietijzeren onderstel. En dat onderstel, plus paperaaijkooi, wordt uh, geflankeerd door twee grote palmen. In de hoek staat dan nog een bandriconer op een sokkel. Dat totaal heet dan, zeg niet dat ik het niet gezegd heb. Het is een uh, opstelling die uh, nog niet... Uh, wat vorm betreft uh, buiten is, dus in feite kom je het in elke huiskamer tegen waar een papegaai aanwezig is. Die staat vaak tussen, uh, voor de vensterbank tussen de bloemen. Um, het probleem wat hierachter zit is um, dat de titel zegt niet dat ik het niet gezegd heb, dat het onduidelijk is waar dat ik op slaat. Zegt niet dat ik het niet gezegd heb. Wie is die ik? Ik kan natuurlijk op de eerste plaats Prota zelf zijn, die kan, de papegaai kan het zijn. Een papegaai kan niet praten, die heeft geen ik. Maar als de papegaai dus die ik kan zijn, ja, waarom kan de bandrecorder de ik dan niet zijn? De bandrecorder is al een machine, dus als die een ik kan zijn, ja, waarom kan de palm dan ik niet zijn? Of de vloerbedekking, of noem maar op, het uh, aantal ikken duidt enorm uit. En daar geeft dan het uh, gedicht dat ingesproken is op uh, de band, met Brota's zijn eigen stem, nog een aantal raadsels en problemen bij. Het andere werk, ik zeg overal dat ik het gezegd heb, dat voor het eerst tentoongesteld is in Basel in 1974, als ik me niet vergis, dat bestaat uit een um, opgezette papegaai onder een glazen stolp, die op een sokkel staat. Dezelfde tekst is ingesproken op een bandrecorder, hij staat in een andere hoek opgesteld. En aan de wand hangt een tekstplaat... waarop een uh, tweetal gedichten, fragmenten uit gedichten van Brota's... afgedrukt staan. Uh, het werk in het tweede papegaaienwerk van Brota's maakt... betreft dus een opgezette papegaai... terwijl de eerste een uh, levende betrof. Brota's zit uh, in 1974 aan het einde van zijn leven... hij weet dat hij sterven zal. Hij leed aan een leverziekte. Hij wist dat zijn tijd beperkt was. Het verschil in titel van het eerste werk en het tweede. zegt niet dat ik het niet gezegd heb. in een soort uh, omzetting naar. zeg overal dat ik, het, dat ik het gezegd heb. dat geeft het tweede werk. gekoppeld aan het opgezet zijn van de papegaai. Een, een karakter van een monument. Het is een, een soort. Een, een soort standbeeld. wat hij voor zichzelf opricht waarin de papegei zich op de borst klopt en zegt, zeg overal dat ik het gezegd heb. Een soort standbeeld met machtsvertoon. En rest uit het verleden van dat wat ooit geweest is en wat die ik ooit gezegd heeft. Wat die ik dan gezegd heeft, weet geen mens. En misschien heeft hij alleen maar het gezegd. Zeg overal dat ik het gezegd heb. Dat is dus uit het minim. En alles wat meer maakt verder niet uit. De papegaai is dood opgezet en bijgezet... en zoals het Broodhuis bijgezet is in het Museum van de Moderne Kunst. Maar zijn stem heeft eens geklonken, zoals hij nu op de bandrecorder staat... en zoals misschien de papegaai ooit zijn stem heeft gebruikt. Dus misschien is zijn stem ooit gewekt... in een wekfles gestopt door de papegaai. En de papagaai is bandrecorder die de stem overneemt van iemand anders. Zo is broodhaas, dus, leeft hij misschien voort in die papegaai... als een geest in de fles gevangen. Een opgezette papegaai dus in het tweede werk. Een opgezette, een geprepareerde papegaai. Dan vraag je af, geprepareerd? Geprepareerd waarop? Hij is dood en hij wordt geprepareerd. Maar waarop? Komt er nog iets achteraan? Waar wordt hij op voorbereid? Of volgt er dan nog iets op... De dood die hij al heeft, hij kan er nog erger. Hij komt er dan nog iets onder de banden achter de dood aan. En zo is het natuurlijk ook naar Brota's toe. Van zijn woorden zijn opgezet, die zijn gedrukt, die liggen vast. Zijn eigen geest is weg en is vastgelegd in drukinkt, in bolletjes en lettertjes en streepjes. En zijn geest rust in de zwarte drukinkt, wachtend op. Lezers die de tekst weer de geest kunnen geven die hij erin gestopt heeft. Een soort transmutatie van inkt in gedachten. Wat lezen is. En lezen is letters aan elkaar knopen en levend maken. Wanneer we het hele oeuvre van Marcel Brotaas bezien... dan is het merkwaardig dat hij aan het einde van zijn leven... plotsklaps met tenminste twee papegaaien... Zit. Er zijn nog meer werken waarin een papegaai verschijnt. Een film die hij gemaakt heeft in Berlijn. Berlijn eind Een droom met slagroom. Uh, er zijn nog andere werken. Um, en dat is heel merkwaardig wanneer we totale oeuvre bezien. zien. is altijd de kunstenaar geweest van de adelaar. Brothaas heeft een museum gehad waarin de adelaar gethematiseerd werd. En de adelaar is natuurlijk van een hele andere orde als een papegaai. Adelaar is bij uitstek een machtsymbool. De Duitse adelaar, de Duitse helmen, de Duitse bankbiljetten. Dat zijn adelaars. En ook natuurlijk in de Amerikaanse vlag, de Amerikaanse adelaar. Adelaar is bij uitstek een machtsymbool. Brotas laat zien in zijn grote adelaartentoonstelling. En Düsseldorf is een collectie van dingetjes... ...kunstwerken, pakjes boter... ...type machines, waarop een adelaar verschijnt. Wanneer je die bij elkaar brengt... ...en je ziet het... pronkerige, uh, het arrogante... de bijvoorbeeld... Uh, ...in de Amerikaanse... Uh, ...de dollar bijvoorbeeld. Dan is het onnuchterend als daar een pakje boter naast ligt... ...waar ook een adelaar op verschijnt. En zo wordt de adelaar eigenlijk... ...aan zijn staart naar beneden getrokken. Zoals Brota zelf zegt. Dan binnen zo'n politieke... ...context waarin het om macht gaat en die koppeling aan een vogel als symbool... Het is het merkwaardig dat daar in één keer de papegaai verschijnt... die bij uitstek ja, een randfiguur is... commentator, een cynicus... een nar in een merkwaardig pak. En daar is er iets gebeurd ergens met Broodhaas... waarin hij zijn ja, politieke theorie, zijn machtstheorie opgeeft. En dat punt is in de ontwikkeling van Broodhaas moeilijk aan te geven... waar dat precies zit... Maar dat vindt wel ergens een, een verandering plaats in zijn, in zijn denken. Er zijn een aantal werken te vinden waarin daar globaal indicaties voor te vinden zijn. Zoals bijvoorbeeld in zijn tweede open brief aan Jozef Beuys. Waarin Beuys heel direct aanvalt op zijn ja, naïeve politieke theorie waarin hij gelooft dat, uh, zoals bij Wagner, de natuur als uh, feitelijke revolutionaire kracht zou moeten gaan gelden. Dat is natuurlijk naïef. Althans, naïeve ogen van Brota's, zacht gezegd. En Brota's is het dan ook niet mee eens. Dat geeft een beetje aan van, um, dat Brota's naar de marges verschuift. verschuift en dat uh, vindt eigenlijk een hoogtepunt in, in een, uh, een zeer cryptische tekst die hij schrijft voor een tentoonstelling in, uh, in Engeland. Waarin hij eigenlijk uh, zijn geloof, zijn vertrouwen in de mogelijkheid van een politiek bewuste kunst uh, loslaat. En vanaf dat moment af is Brota's niet meer een kunstenaar die uit de traditie van de jaren zestig eh, probeert aan links politiek georiënteerde gedachten vorm te geven. Maar is Brota's meer een, een commentator geworden aan de zijlijn. Dus, Hij eh, heeft zichzelf verschoven van de positie van de adelaar die op zijn nest zat en uitzag over de wereld en het fout aanwees verplaatst naar een papegaai als een cynische commentator. Voor de tijd heen heb ik natuurlijk een heleboel verschillende zaken verzameld die met papegaaien te maken hebben. Een aantal maanden geleden ontdekte ik dat ik heel erg veel afbeeldingen had van papegaaien. Allerlei verschillende soorten. En merkwaardig genoeg ben ik daar heel laat op gestuurd dat er erg veel verschillende soorten papegaaien bestaan. Ik ben erachter gekomen dat het er zes, um, zevenhonderd verschillende soorten papegaaien bestaan. En ik heb natuurlijk ook ontdekt wat eigenlijk voor de hand ligt, dat iedereen weet. Dat papegaaien erg veel kleuren hebben. Wanneer ik nu die... papegaaien ga... rubriceren, kijken of ik ze allemaal heb, of ik mijn verzameling compleet heb, eh, heb ik ontdekt dat alle kleuren vertegenwoordigd zijn in het verenkleed van de papegaai. De papegaai is niet voor niks een kleurrijk symbool. Hm? Um, ik heb een uh, lijst gemaakt, waar alle papegaaien op vermeld staan, en ik ben aan het zoeken gegaan naar alle papegaaien, afbeeldingen van alle papegaaien die er maar zijn. Deze papegaaien zijn ingelijst in, uh, laten we maar zeggen, oma-lijstjes. En die hangen aan hun wand. Of die moeten in een museumcontext of in een galerie aan hun wand komen te hangen. Ik orden dan die papegaaien niet volgens uh, biologische categorieën, maar ik orden ze op kleur omdat alle kleuren tegenwoordig zijn, kan ik ook een kleine schaal van kleuren maken. Ik kan willekeurig welke kleurentheorie uit de geschiedenis, kan ik ook zichtbaar maken aan de hand van papegaaien. Kleurleer van Ite, het, van Gogh, het palet van Vincent van Gogh, de regenboog, alles kan gelegd worden, geduid worden met behulp van de papegaaien. Ik heb daar een aantal werken mee gemaakt. Een volgende stap die ik gezet heb was een aantal schilderijen op hetzelfde principe uiteindelijk gebaseerd. Ik zat in de trein en meende hoog boven me een formatie papegaaien te zien vliegen in een vierkant. Het waren verschillende soorten papegaaien, dacht ik. En ik wist, ik kende uit mijn hoofd de kleuren die de papegaaien moeten hebben gehad. Ze waren te ver weg om de kleuren precies te kunnen zien. Ik dacht daar... Um, het, het korenveld met kraaien van Vincent van Gogh te zien vliegen in de lucht... boven de weilanden op weg naar Kampen. Daar heb ik een schilderij van gemaakt. Ik heb er een aantal van gemaakt. Ik heb Gauguin omgeduid in papagaienformaties. Modigliani, een groot aantal bekende meesterwerken... gevat in de kleuren leren uitgaande van de papagaien. Op het moment ben ik bezig met, het, uh, met een, een stap die erachteraan komt. <coughs> een van de grote raadsels naar de papagai. Een interessante denkbeeldige um, theorie rondom de papagai is natuurlijk. Wat is nu eigenlijk het natuurlijk geluid van een papagai? Een papagai imiteert, imiteert wat hij hoort, zegt men, denkt men. En dat zal ook wel zo zijn, maar hoe kunnen we dan achter het natuurlijk geluid komen? Want overal in de wereld is geluid. Of het nu ritselende bomen zijn of druppelende verwarmingsgeluiden, borrelende verwarmingsgeluiden, er is geluid. Hoe komen we dan tot het natuurlijk geluid van een papegaai? Een raadsel, maar hoe dat ook zij, er is iemand geweest die een boek heeft samengesteld wat specifiek ingaat op het natuurlijk geluid van papegaaien. En hoe dat erachter komt is mijn raadsel, maar is daar gedaan. Zo kan ik dus via um, de omweg van het kleursystemen dat ik gemaakt op basis van papagaaien, kan ik komen langs een duiding van een bepaald schilderij wat ik uitkies, wat ik kan omzetten in papagaaien, kan ik komen tot het natuurlijk geluid van een schilderij. Ik kan het natuurlijk geluid laten horen wat een vliegende Van Gogh maakt. En ik wil daar nu op korte termijn een installatie van gaan bouwen, wat dan bestaat uit ongeveer 500 spiekertjes die aan het plafond gemonteerd zijn. Die bespannen zijn met schilderslinnen, wat in een bepaalde kleur geschilderd is. Die spiekertjes hangen dan op een plaats die geduid wordt door de kleur die het spiekertje moet hebben. In verhouding naar het schilderij, toen had ik wil laten zien. Die spiekertjes laten dan via de kleur die ze hebben een specifiek geluid horen. En ik stel me zo voor dat die... ...dat ik zelf die geluiden, voor, zo goed, alsof, uh, voor zover dat kan, ik zal mijn best doen... ...zullen die geluiden ingesproken worden op band. En ik stel me zo voor dat wanneer die speakers allemaal aan het plafond hangen... ...bijvoorbeeld de schilderij duiden van uh, Morandi bijvoorbeeld... ...wat een hele stille schilder is, het een verschrikkelijk verstilde wereld... Dat ging me aardig om dat geluid te horen... ...wat die stille uh, Morandi zo in zich verbergt. middels mijn uh, theorie natuurlijk... Ik stel voor dat als je daar doorheen loopt, dat daar een soort cacophonische uh, symfonie hoorbaar is in dat schilderij.